De bevrijdingsfestivals in Nederland hebben een record aantal bezoekers getrokken. Volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn het er meer dan een miljoen. Later vanavond maakt de politie de definitieve bezoekcijfers bekend. De bevrijdingsdag wordt nu afgesloten met het 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. Er zijn optredens van onder meer Ali B., Paul de Munnik en Hadwig Minis.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 In Breda zijn drie mannen opgepakt... die worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij in Dordrecht afgelopen middag. Daarbij kwam een man van 38 om het leven. Er werd onder meer een traumahelikopter ingezet, maar de man was niet meer te redden. En in Apeldoorn zijn de ploegen en wielrenners van de Giro d'Italia gepresenteerd. Morgen gaat hij van start met een tijdrit over bijna 10 kilometer. Alle ploegen en wielrenners kwamen voorbij op een roze podium in de kleur van de Giro... Na Apeldoorn trekt de Giro de komende dagen naar Nijmegen en Arnhem. De organisatie verwacht ruim 460.000 mensen langs het parcours. Het weer nog vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of acht. Morgen en het weekend opnieuw veel zon. En ook een stuk warmer met maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Alternative FM. Ja, En er moest er wat komen en ja, ik ben weer een halve tel te laat... en dan krijg je dus dit, uh, dat je dus... Uh, nou, huppatee, zullen we het nog een keer doen? Hier is Alternative FM. <tus> Ik nou, laat dan maar eventjes nu maar even wel een beetje opletten... met de halve tel te laat. Vijf Lover van Jimmy Dembel. Een zeerse groep jongens die uit de buurt van Bruinissen komen. Daar hebben ze een lange tijd ook een oefenruimte gehad. En nou ja, dit is ook alweer een nummer van zeker vier terug. Drie, vier terug. En daar begonnen we dan de tweede uur mee. Wat meteen ook erin zettend is want het is ietsje steviger aangezet. Dat doen we dan ook zeker met Daydream, Delusion en Revenge... En dat was hem uh, de Kid Harlequin met uh, Wired. Uh, hij is ook uh, bezig met nieuw materiaal op te nemen. En dan zal hij ongetwijfeld weer met de vers gepiste album weer deze kant op uh, komen. Want we hebben al uh, twee keer eerder aandacht besteed aan de muziek. Eerst uh, kwam Julian Grouten, want uh, hij schuilt achter Kid Harlequin met een EP. En uh, daarachter daar kwam uh, het album uit. En daar staan uh, tien van dit soort nummers op, waar uh, Wired toch de meest gedraaid is bij Alternative FM. Het zit gewoon lekker aan elkaar. Dus ik wil er nog een beetje lekker op, uh, op tekeer trekken. Dus is dat ook wel het nummer wat ik gedraaid, uh, gedraaid heb. Daarvoor uh, Revenge van Daydream Delusion. Dat vind ik ook een uh, gave band, jongens. Dus uh, ga gewoon lekker door met de muziek maken. Komen uit, trouwens uit de buurt van Gouda vandaan. Dus uh, daar schijnen toch al uh, heel wat uh, meer uh, van die uh, bands uh, geboren te zijn. En uh, dan moet ik weer heel diep uh, gaan nadenken. Maar Sharon van den Adel die is uh, een van de, de vaandeldragers uh, van die uh, muziek geweest. Within Temptation, inderdaad. Die, die band heeft trouwens ook op een bevrijdingspop gestaan. Weet ik nog. Ja, 2001 of 2002. Maar toen moest ik toch... was een illustre gezelschap dat we nog radio maakten. Samen met AB Radio. En uh, toen de tijd heette ze toen daarna werd het jouw FM en haar HM 105. En daar leverden wij als CFM met Anders Sandberg en Ron Minster. Leverden wij dan ook nog eens een keer een bijdrage. En daar was ik, uh, was ik ook bij betrokken. Moest ik interviews opnemen. En uh, daar had ik uh, te maken met iemand die nu bij de politie zit. Dat is Roderick de Veen. Is die, die, is, die is voorlichtig geworden bij de politie. Dus ja, en uh, toen speelde daar Within Temptation. En daar doet mij um, Daydream Delusion toch wel een klein beetje aan denken. Hoewel, de, de bent uh, tien keer uh, wat vuiger. En uh, rocker is dan uh, dat, dat, dat iets wat uh, ja, meer het uh, gothic-achtige wat uh, Within Temptation heeft. Maar ze komen wel uit uh, Gouda, beide. Dus wat dat er gaat, is dat de overeenkomst. Geldt niet voor deze band. Uh, die komen gewoon uit Amsterdam, uit de hoofdstad. En weer een hele fantastische single afgeleverd. Uh, en weer draaien we hem. Penelope en Superstar Idol. Utrechtse band Fruit of the Originals in the Black Lodge. Ik geloof dat die, uh, dat, dat album vanuit uh, 2014 dateert. En uh, Sofia, dat is dat nummer wat, uh, wat je hebt uh, kunnen horen. Maar dat is ook een waanzinnig uh, lekker nummer. Uh, Freek Filippi is een van de mensen die achter deze band zit. Je, sterker nog, je hoort hem ook uh, deze uh, song ook zingen. Pff, hij heeft de liedvokalen voor zijn rekening uh, genomen. En uh, nou, dat is goed te horen. Of... Er, uh, ja, ik zou toch wel eens een keer deze jongens een keer in de studio willen hebben... gewoon om over het materiaal te willen pra praten. Nou, Penelope heeft dat ooit gedaan met uh, Allard en, uh, en Vicky. Vicky van Zeil is wat je echt noemt een echte rock bitch Hoewel, uh, dat, uh, dat, uh, dat is het imago. wat uh, uh, Daarachter schuilt gewoon iemand die heel erg bevlogen is met het muziekvak. En dat uh, uh, mag je dan toch wel uh, duidelijk uh, stellen. Met het uh, nummer Superstar Idol. Ja, uh, dat, uh, dat uh, spettert en knettert overal vanaf. Het is gewoon, uh, wat dat er gaat, uh, ben ik helemaal... Uh, ja, een enorme fan van Penelope uh, de laatste jaren. Dus uh, wat dat, uh, is er geen spel tussen te krijgen. All Comes Down en Perceptions, uh, dat is het uh, nummer wat je nu gaat uh, luisteren bij Alternative Fan. Als ik het nummer ook hoor, dan moet ik ook uh, meteen het beeld uh, hebben van uh, de Haagse Duinen. Want uh, de groep komt uit Den Haag. Uh, de Levi's met With You. En uh, wie op uh, de Facebookpagina van de jongens uh, kijkt, die ziet dat het laatste bericht van december 2015 dateert. Dan denk je, bestaan ze niet meer? Niks. Is minder waar. Ze zijn uh, bezig met uh, nieuw materiaal. En ze zijn gewoon bezig uh, om uh, ons te verblijden weer met, uh, met nieuw materiaal. Ze zitten in de studio. Ze zijn driftig aan het werk. Ze zijn uh, gewoon uh, lekker aan het muziceren. En With You is een van de laatste nummers die ze hebben uitgebracht. Gebeurde uh, in 2015. Als ik het uh, wel heb, toen hebben ze dat uh, nummer uitgebracht. Uh, en heel erg leuk om te melden is dat ze daarmee zelfs. Um, in de Indie Charts in Nederland. daar toch behoorlijk uh, goed mee gescoord hebben. Ik geloof zelfs dat ze in uh, de top 10 uh, terecht zijn gekomen. Met, uh, met, dit, uh, met dit verhaal. En zelfs, geloof ik, op nummer 1, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus dat uh, zegt al iets over deze groep. die uh, behoorlijk wat potentie heeft. Dat geldt ook voor All Comes Down. met Perceptions. Uh, band die ook uit. Uh, ook uit uh, volgens mij, uit Gouda. daaruit die uh, streek uh, moeten gaan komen. Dus. Uh, kennelijk uh, moet je voor, de, de wat, uh, ja, voor een uh, rauw randje daar een beetje uit die buurt, uh, in die buurt gaan zitten. Hoewel Penelope hier dus weer een echte Amsterdamse band is. Dus het is, het, het is maar hoe je het uh, bekijkt. Uh, van deze versie, daar hebben we zelfs nog een akoestische versie van. En ze staat ook op uh, het Bevrijdingspopfestival in Rotterdam. Heb ik het over uh, Joost Wesseling en over Rouvaida en uh, Ravaida Abu Taleb. Ja, inderdaad. Uh, ik zeg verder niks, maar het, uh, de, de, de naam is zeer bekend. Uh, maar uiteindelijk, uh, Southernbound, uh, dat is het uh, verhaal uh, waar het in 2014 mee begon. Toen uh, werd mijn aandacht uh, getrokken door, uh, door de muziek die ze, die ze maakten. Uh, het was maar één ding, maar het was een project. En, en het is eigenlijk nog steeds een project. Uh, die uh, liep van Rotterdam naar uh, Kopenhagen en weer terug. Dus het was een deens uh, Nederlands verhaal. En uiteindelijk heeft uh, alles het, uh, het licht gezien in Nederland. En dit is dan min of meer het eindresultaat geworden. Maar hij blijft wel altijd heel erg mooi. Als je de, ja, de vette studioversie hoort. Fanners van Southbound. What's hiding above? Oh whoa. Hij komt hier uit de buurt, de Menno Timmerman. Ik heb hem wel eens vaak genoemd in de uitzendingen van Alternative FM. Maar dat komt omdat de man zo lang bezig is met muziek. En, uh, en ja, eigenlijk om helemaal niks meer wijs hoeft te maken. Zeker niet als de scherpzinnige neus van Timmerman dit heeft ontdekt... In Limburg, notabene. Uh, dan is de link gauw gelegd, want uh, ja, Menno komt hier uit de buurt. Uh, maar als je uh, goed je oren te luisteren legt... en uh, je komt met dit aanzetten, hier word je alleen maar blij van. Uh, Statesman, ze komen uit, uh, zoals ik al zei, uit uh, Limburg. Physical is uh, het nieuwste wat ze hebben bedacht. En daarmee hebben ze de aandacht getrokken van uh, Menno Timmerman... van innercore Music. En ik denk, als je het uh, mij vraagt... nou. Ik twijfel er niet eens aan dat dit ook wel de landelijke radio gaat halen. Laten we er dan maar even alvast van mee, mee profiteren. Door dit al flink de ether in te pompen. En wat mij betreft moet ik alleen nog mijn quizgenoot en vriend en collega Anders Sandberg nog zo ver en zo gek zien te krijgen dat hij het ook in het non-stop systeem zet. Want dan, dan begint hij hier ook bij ZFM Zandvoort behoorlijk te lopen. Eerlijk gezegd... denk ik, het is een echte radioplaat. Dus hij hoort er gewoon in thuis. De Four Feathers van uh, Southbound... die heb je net uh, kunnen beluisteren. En uh, ja, ze staan... Uh, op Bevrijdingspop Festival... in Rotterdam. Daar staan ze ergens... Uh, ge, in het schema verwerkt. Ik geloof dat ze al hebben opgetreden. Maar er uh, zijn nog meer... Uh, tenminste voor ons dan bekende uh, bands. Halfway Station doet daar ook. Samen met Unorthodox... En die man die kennen we nog van een track op uh, het uh, album van Nish. Ook een Rotterdamse. Ja, ja, ja, de wereld is wat dat betreft heel erg klein. Maar goed, uh, ik zie trouwens net ook een, een foto voorbij vliegen van Kees van Amstel. Die uh, heeft zijn draai uh, gevonden bij uh, de Giro d'Italia. Ja, Kees is tegenwoordig ook uh, gewild. Ik zie links en rechts van, mij, uh, van mensen, Facebook vrienden... die uh, wat dingen van hem hebben gedeeld. Ja, uh, maar Kees kennen wij hier binnen CfM natuurlijk ook heeft het verleden wat dat had gehad. Hij heeft uh, het showbiz nieuws uh, ooit uh, gedaan bij Eurohit. Dat, uh, dat is al van lang vervlogen tijden. Maar die tijden die staan ons nog uh, wat dat betreft... op het, uh, ja, op het uh, trommelvlies uh, ja, min of meer uh, gegraveerd. Hij, heeft, hij wist daar toch altijd wel een aparte draai aan te geven. En uh, hij zit gewoon aan de korenwijn, die gek. Dus uh, en, wat dat gaat, laat ik eerst maar schuiven. Uh, er zal ongetwijfeld wel wat uh, reacties uh, gaan komen... van de komende dagen uit Apeldoorn. En daar heeft hij dan wel weer de scherpzinnige pen voor. Uh, voor. En misschien dat hij die bijdrage dan nog wel levert... in de nieuwsfabriek op uh, vrijdagmiddag uh, bij NPO Radio 1... bij Erik of. Willemijn uh, Veenhof heet ze, geloof ik. Dus die, uh, die kans die, uh, loop je dan daar ook. Weer terug naar de muziek. Uh, dat is al sinds 2000, moet ik zeggen, 2015. Toen heeft ze dit, uh, een EP uitgebracht met vier tracks. En ik denk dat ze nu bezig is om een heel album uh, in elkaar te zetten. Shadowland is natuurlijk uh, waar de daar meeste aandacht uh, mee getrokken is. Jeruzalem met dat mooie nummer van ze.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 dan denk ik dat mijn hier te plekken bekeer Oh ja. Ze had een warme gloed Ze had een warme stem Ze vroeg me over de heer En of ik hem ken Ze zei geloof je Geloof je Ja nou, jij bent een vriend Net als de heer Maar je wil me voor jezelf Zeg nou dan zei, geloof je, geloof je? Als jij een schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de plekken bekeer. Als jij een schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de plekken bekeer. O oh ja. Jij bent mijn lot en jij bent mijn toekomst. Jij bent mijn God. Ze keek lang aan, ze stuurde haar hoofd en eens al je praatjes, heb je mij lief rood. Als jij een schepping bent van de Heer, dan denk ik dat mij hier de plek gebeurt hier Als jij een schepping bent van de Heer. Dan denk ik dat me hier te plekke bekeer als jij je schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier ter plekke bekeer als jij je schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier ter plekke bekeer. Daar halfway station en tot aan het nieuws Bleu Noir... met Songs of Wood and Stone Catastrophys. En wat mij betreft en ook mede dus. Namens namen. Marcus van Dam, tot volgende week. Dag.